5 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Opvallend zwaar vuurwerk in de omloop waarschuwt de politie. Moeder, zeilbroers, vijf huizen, woedend op jeugdzorg. En minister Opstelten wil blijven samenwerken met helderzienden. Het weer vanavond blijft het stevig doorregenen. Plaatselijk valt meer dan 20 mm. Temperatuur loopt vanavond en vannacht op. Ook morgen af en toe regen. In de loop van de middag wordt het wat droger. En het wordt 9 tot 13 graden. Het is nog niet eens kerst, maar bij ziekenhuizen zijn al de eerste vuurwerkslachtoffers behandeld. Ze hebben vooral verwondingen aan hun handen, gezicht en ogen. De afgelopen jaren is het aantal slachtoffers gedaald, maar hun verwondingen zijn ernstiger. Dat komt mede door zwaarder illegaal vuurwerk. En dit jaar lijkt het illegale vuurwerk nog weer gevaarlijker dan voorgaande jaren. Politieagent Ad Nieuwdorp van de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommenmakers. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor vuurwerk hebben jullie gesignaleerd? Ja, tot uh, voor kort kwamen we vooral strijkers tegen en uh, Chinese rollen. Maar de laatste jaren is er toch uh, vooral een trend voor uh, veel zwaarder knalvuurwerk. Bekende soorten uh, zoals de cobra en uh, tegenwoordig nog zwaarder de big boy zelfs. Uh, met nog veel meer uh, netto-explosieve massa, zeg maar, uh, flitspoeder dan voor, uh, vorig jaar. Ja, want hoe gevaarlijk is dat vuurwerk? Ja, het is echt uh, vergelijkbaar met een handgranaat die, die weggegooid wordt. En zeker ook als die nog in een vuilnisbak in een of iets dergelijks terecht komt... waardoor er ook scherfwerking rond kan gaan vliegen. Ja, dan is de kans op uh, ernstig letsel uh, duidelijk toegenomen. Ja, is het al veel gebeurd dit jaar? Er zijn inderdaad al een aantal incidenten geweest... maar uh, ja, totaal aantal uh, letselschades en, en schadegevallen... hebben we pas uh, begin volgend jaar in beeld. Ja, uh, dat is allemaal... Illegaal vuurwerk, hè? Hebben jullie al veel in beslag genomen? Ja, de teller staat uh, nog steeds op uh, die van 6 december, want dat was toen 55.000 kilogram. Uh, maandag komt er een nieuw uh, getal naar boven en dat zal uh, behoorlijk wat hoger zijn. Maar we zien wel een, uh, ja, gelukkig dankzij de voorlichting en dergelijke, toch wel een, een, een daling van het uh, aantal uh, kilogrammen aan vuurwerk. Maar we maken ons meer zorgen om inderdaad de inhoud van de artikelen. Want dat is dus veel gevaarlijker geworden. Ja, is het nou is het nou makkelijk te krijgen? De, stel ik wil zo'n zo'n big boy hebben. Ja, het is uh, via internet uh, is er natuurlijk heel veel te bestellen. En dat kunnen wij ook als politie niet alleen af. Ik bedoel, daar uh, werken we wel nauw samen met het ministerie van uh, INM. Maar dan nog, we hebben vooral de, de burgers nodig en de ouders. Uh, die zien wat er besteld wordt door hun kinderen en wat er uh, op de slaapkamer ligt. Dat kunnen wij als politie niet allemaal in de gaten houden. Dus als taarsvoorzitter doen we ook echt een oproep aan de ouders. Van kijk eens wat ze besteld hebben, wat voor vuurwerk hebben ze. Is het gewoon gekocht in een Nederlandse winkel? Nou... Als je dan de gebruiksverwijzing uh, gebruikt en goed leest, veiligheidsbillen op, nou, dan is er wel risico, maar dan is het veel veiliger. En dat uh, adviseren we de ouders. Uh, ga echt eens kijken wat hebben de kinderen besteld of wat hebben ze al in huis. Goed, meneer Nieuwdorp van de Taskforce Opsporing vuurwerkbomwakers. Dank u wel. Dan gaan we naar de moeder van de zeilbroers uit Vijfhuizen. Zij is woedend. Gisteren besloot de rechtbank dat jeugdzorg toezicht moet krijgen... over haar dyslectische, hoogbegaafde zoons Enrique en Hugo. En dat betekent dat ze terug moeten naar Nederland. De tieners, 14 en 15, vertrokken in augustus voor een zeilreis door Europa. Volgens hun ouders konden ze in Nederland nergens passend onderwijs krijgen. Vanmiddag sprak ik hun moeder, Annelies Schillemans... via de telefoon vanuit Spanje. Zij vindt de situatie onbegrijpelijk. Ze hebben nu onderwijs en uh, het gaat nu goed met ze... En dan zonder dat ze een oplossing hebben... moeten ze terugkomen naar Nederland met wel het doel. Dus u bent ook niet van plan om naar Nederland te komen dan? Niet, zonder, niet zomaar. Niet zonder dat er in Nederland een... Uh, ze, hebben, ze, ze, ze waren in Nederland. Ze hebben twee jaar thuis gezeten in Nederland. Er is, of tweeënhalf jaar. Ze hebben meer dan, vo, meer dan voldoende gelegenheid gehad... om iets voor de jongens te betekenen en om ze te spreken. En dan nu, nu ze met goede dingen bezig zijn... moeten ze standpapeden terugkomen... ...naar Nederland voor niks. Want we hebben nog niks. Nee. Ik vind het raar. Nee, maar dat de rechter heeft besloten dat, dat, er een, uh, dat die onder toezichtzending te komt van, uh, van jeugdzorg. En dat betekent dat ze ja. samen met uw zoons en met u moeten gaan beslissen wat er gaat gebeuren. Dus dat plan van aanpak, dat zal samen moeten worden gemaakt in Nederland. Dat kan toch ook via Skype, dat kan ook via de telefoon, dat kan via mail, dat kan op allerlei soorten manieren. Dat hoeft echt niet per se met hun aanwezigheid in Nederland. De enige reden waarvoor ik denk dat ze naar Nederland gehaald moeten worden, is om ze uit huis te plaatsen. En ze vervolgens in een of ander instituut te dumpen tussen delinquenten. Waar ze helemaal niets te zoeken hebben. Nee, wat is volgens u dan de oplossing? Wat is volgens u dan een oplossing? Nou, dat de, de regering en het ministerie de schoolbestuurder gaat aanspreken op hun verantwoording om ervoor te zorgen. Zij worden betaald uit algemene middelen en er zitten meer dan 16.000 kinderen in Nederland thuis. En daarop moeten zij de schoolbestuurder gaan aanspreken. Maar in mijn bijzijn is het ook niet gebeurd. Heb ik het ook gevraagd, waarom spreekt u nu? Want we hebben overleg gehad met het ministerie, met de samenwerkingsverbanden. En de samenwerkingsverbanden in, dat, in datzelfde overleg liegen aantoonbaar. Al dus Annelies Schillemans, de moeder van de zeilbroers uit Vijfhuizen. Momenteel zijn ze dus in Spanje en brengen daar de kerst door. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Homo-organisatie COC noemt de uitspraken van de paus over homoseksualiteit... verbijsterend en liefdeloos. Paus Benedictus noemde in zijn kersttoespraak... homoseksuelen een bedreiging voor de essentie van het menselijk wezen. Vorige week zei hij al dat het homo-huwelijk... een bedreiging voor de wereldvrede is... Volgens het COC heeft de paus een obsessie met homoseksualiteit. Terwijl er oorlogen woeden en mensen sterven van de honger... kiest het Vaticaan voor het veroordelen van mensen die van elkaar houden, zegt het COC. De organisatie wil dat minister Timmermans de pauselijke nuncius in Nederland op het matje roept. Het Openbaar Ministerie wil doorgaan met het gebruik van helderzienden, hypnose en leugendetectoren. Dat schrijft minister Opstelten in antwoord op vragen van de ChristenUnie. Volgens de ChristenUnie weten agenten vaak niet hoe ze moeten omgaan... met paragnosten die zich mengen in onopgeloste zaken. En ook zouden de instructies voor de politie niet duidelijk zijn. Minister Opstelte zegt dat sommige delicten zo ernstig zijn... dat alles moet worden gedaan om zulke zaken op te lossen. Hij wil het gebruik van onorthodoxe opsporingsmethoden daarom niet uitsluiten. Hij voegt eraan toe dat zulke bijzondere technieken slechts zelden worden ingezet. In Amsterdam krijgen alle huurwoningen koolmonoxidemelders koolmonoxidevergiftiging komt nog te vaak voor, vindt wethouder Ossel. Zo kwam vorige maand een man van 33 om het leven door het inademen van CO-gas. In de woningen waar het risico het grootst is... moeten de CO-melders op korte termijn worden aangebracht. Open gijzers moeten uiteindelijk uit de woningen verdwijnen. En ook wordt jaarlijks onderhoud van gasinstallaties... een verplicht onderdeel van de huurcontracten. De gemeente wil ook dat huurders bij het sluiten van huurcontracten... beter over de gevaren van koolmonoxidevergiftiging worden voorgelicht. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De politie waarschuwt dat er opvallend zwaar illegaal vuurwerk in omloop is. De moeder van de zeilbroers uit Vijfhuizen... wil niet meewerken aan een terugkeer van haar zoons naar Nederland. Ze heeft er geen vertrouwen in dat jeugdzorg... en slaagt passend onderwijs voor haar kinderen te vinden. En minister Opstelten vindt dat het OM moet kunnen blijven werken... met helderzienden, hypnose en leugendetectoren. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zo meteen het vervolg van NOS de Lijn.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 Vindt u dat een bank zich niet moet laten regeren door de waan van de dag? Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Aangenaam. Hofhoorneman is de naam. Hofhoorneman Bankiers. Uw vermogen is het waard. Welkom terug in de goed gevulde studio van NOS Langs de Lijn. We zitten in het sportforum, dat nog duurt tot zes uur. Tom Boot als vaste gast aangeschoven. Werd van Oostveen directeur, betaald voetbal van de KNVB is er ook. Willem Vissers van de Volkskrant en Gio Lippens, die zitten nog... want we hadden het uitgebreid over het wielrennen. Straks gaan we het uitgebreid over de KNVB hebben, we natuurlijk met bed van Oostveen. Maar eerst nog even, Gio, want we hebben nog even wat af te ronden uh, van de week. Ook die rechtszaak van Rasmussen over die zaken 2007, toen die werd ontslagen op het punt dat hij... Uh, de Tour dreigde te winnen. Um, de leiding van de wielenformatie die beweerde uh, dat ze niet wist dat de Deen in de voorbereiding op de ronde van Frankrijk. Dat is eigenlijk de issue van de zaak. In Italië was en niet in Mexico. Um, van Heeswijk, Hax van Heeswijk, oud-renner. En destijds ook renner van de ploeg, die was op 10 juli van dat jaar wel op de hoogte, zo zei hij. Ja, dat is dus voor mij ook heel uh, opmerkelijk dat we het toen pas horen. Want er waren bij ons nog. Uh, ook uh, mensen van de Haalbank waren bij ons Dion van Bommel en uh, de Louis de Leijen als de trainer. Ja, die hebben toch ook wel contact met, uh, neem ik aan, met mensen van de Rouwbank. En, uh, dus voor mij is dat ook een beetje vreemd. Ja, dat was een pro rasmoezige getuige. Ja. Moeten we het even, moeten we er wel bij zeggen. Uh, toen je dit hoorde, wat dacht je toen? Um dat ik het idee heb dat hij wel uh, de waarheid spreekt... en dat, hij, dat, dat wel degelijk renners binnen die ploeg uh, wisten... dat Rasmussen niet in Mexico zat. Wat sowieso al een raar verhaal zou zijn geweest als hij daar had gezeten. Maar goed, daar hadden we het net over. Maar dat binnen die ploeg wel bekend was uh, dat het niet zo was. En hij vertelt dus inderdaad... Uh, een van de, van de renners in die ploeg, Gerber Leubik... kreeg een telefoontje van Thomas Dekker. Dekker zat in de toerploeg. Zij zaten in Font-Romeu, dus in de, in de Pyreneeën op trainingskamp... En toen werd gezegd van uh, Rasmussen zit in de problemen... want het verhaal is uitgekomen waarop Van Heeswijk ook had gevraagd... welk verhaal, want hij wist dus echt niet waar het over ging. Nou, en toen werd duidelijk gemaakt op 10 juli. Hè, dus uh, nou, bijna 14 dagen voordat uh, uiteindelijk het hele verhaal Rasmussen naar buiten kwam. Ja, maar het gaat erover dat Rasmussen in Italië zat en niet in... Mexico. Hmm. Dus het, het verhaal is uitgekomen, maar dan ja. is de vraag of de leiding ook op de hoogte was natuurlijk. Ja, maar goed, dan wordt er gezegd van, er zaten mensen bij. Louis de La Haye, die op dit moment op vakantie is trouwens. Dion van Bommel, die heb ik wel gebeld. Uh, dat, dat was de ploegarts, uh, was niet de grote ploegarts op dat moment, maar zat er voor het eerst bij. En daarom zat hij ook bij die ploeg, die dus niet in de tour zat. En, maar die zegt, joh, ik kan me dat hele verhaal niet meer herinneren. Uh, <laughs> maar er is wel een verklaring voor, want dat was het moment waarop Kai Reus... Uh, bijna verongelukte in de, in de Alpen op training. Die viel toen in de afdaling van de Iseran. Kwam toen uh, met een helikopter, is hij uh, in coma naar een ziekenhuis gebracht. Dus die had wat anders dan zelf. En van dan Bommel dan... is degene geweest die erachter is gekomen... dat Reus inderdaad uh, ja, in het ziekenhuis lag. Ja. En dus die was wel met wat andere dingen bezig op dat moment. Maar gaat die rechtszaak nog even op die rechtszaak? Ja, die gaat door. Ja, en gaat Rasmus, als ik het nu zo hoor, gaat die winnen natuurlijk. Hè? Ik twijfel. Uh, ik heb het idee dat, maar kijk, je mag natuurlijk nooit voor, voor, voor, voor, voor een hof gaan spreken. en Je mag nooit uh, gaan zeggen wat rechters gaan zeggen. Maar ik, als, als ik dit zo inschat, dan denk ik, dat het, het komt tot een schikking. Er komt nog één zitting, één getuige voor, omdat een aantal mensen niet kon. Uh, die worden straks op uh, 7 maart worden die gehoord. Onder andere Thomas Dekker, dat zal ook heel interessant zijn. Ja. En dan draait het dus voortdurend om de vraag, wist de leiding van Rabobank dat Rasmussen niet in Mexico zat? Maar in Italië. Ja, maar de bank moet dat bewijzen. De bank heeft ja. een bewijs. Op basis dus... van de tussenboffen is ja. in juli zou je zeggen, want toen, toen ja. is, heeft de rechtbank gezegd van nou, bewijs maar dat jullie het niet wisten. Het lijkt me lastig dat ze dat kunnen bewijzen. Ja. Uh, aan de andere kant denk ik, als ik die hele zaak nou, als je die proeft en ruikt, dan denk ik dat het tot een schikking komt. Oké, okay. goed, dankjewel, uh, Gio. Dankjewel voor je bijdrage. We gaan het hebben over uh, de KNVB, Bert van Oostveen. Um, van de week onderzoek. Nederland zelf al was niet fit in de aanloop... Uh, of en tijdens het EK in Polen en Oekraïne. Ben je geschrokken van de ophef die dat heeft uh, teweeggebracht? Ja, ik was er wel wat verbaasd over, ja. Ja? ja. Want? Nou, ik denk vanwege het feit dat dat voor ons niet echt nieuws was... Uh... We hebben eigenlijk vrij kort na het EK al gezegd... Van dat we toch wat vragen hadden. En daar stonden we volgens mij niet alleen in. Over, over toch de, de fitheid van de spelers. We hebben dat ook aangekondigd, dat onderzoek. Uh, we hebben in augustus uh, uitgebreide presentatie gehouden... over hoe uh, dat allemaal plaats zou vinden. Welke verbeteringen we inmiddels al hadden uh, doorgevoerd. Nou ja, uh, dat onderzoek is half oktober uh, uh, aan ons gepresenteerd. En zo voor zo goed. Nou ja, ik kreeg daar een vraag over. En ik heb daarin al... Uh, oprechtheid een algemeen antwoord opgegeven, en waarbij eh, het voor onderzoek voor ons met name was bedoeld om eh, de verbeterpunten naar de toekomst eruit te halen en niet, niet zozeer terug te kijken naar het verleden, want dat heeft ook niet zoveel zin. Ja, leren dus eigenlijk, dat was... Uh... Ja. ja. ja. ja. Um, uh, Jos Gijsel, ik weet niet of je het hebt gezien gisteren, topsportfysioloog uh, uh, bij Nieuwsuur gisteren, die zet wat vraagtekens bij het onderzoek, hebben ze de belangrijkste uitspraken even op een rijtje gezet? Dat heeft de titel gekregen wetenschappelijk. Maar wetenschappelijk onderzoek is waardenvrij. Dat moet dus voor iedereen toegankelijk zijn... zodat je uitkomsten kunt verifiëren. En dat is in dit geval, naar mijn idee, niet aan de orde. Dan kun je de conclusies natuurlijk ook een beetje in twijfel trekken. De metingen die horen tot het intellectuele eigendom van de coach... want die geeft het trainingsprogramma. En dan met die gegevens naar een ander gaan... dan is dat ja, toch een beetje betrekkelijk... Want hij hoort er zelf op toe te zien hoe de conclusies zijn. En als anderen dan met die gegevens wat gaan doen, dat is niet correct. En waardevrij betekent ook dat je geen link moet hebben met het onderzoek. En er is een relatie tussen Frank Baksen, een specialist in de klinische sportgeneeskunde, en de KNVB. Dat is een beetje de slager die zijn gevleeskeurd. Ja, dat is nogal wat, wat hij in uh, 52 seconden precies te zijn uh, zegt. Uh, even de laatste. Het is de slager die zijn eigen vlees keurt. Nou, ik, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Uh, Baks is volgens mij onafhankelijk uh, hoogleraar, klinische geneeskunde... aan de, aan de UMC, Univers Universitair Medisch Centrum van, uh, van, uh, van Utrecht. En uh, werkt ook voor het, uh, het Universitair Centrum voor Sportgeneeskunde, dus. Ja, ik, zie niet, ik zie niet in wat daar nou de directe relatie mee is. De KNVB betaalt hem om ja, iets te onderzoeken voor de KNVB. Ja, je betaalt... Maar als je een onderzoek laat uitvoeren, een onafhankelijk onderzoek... dan moet je altijd voor een onderzoek betalen. Ja, maar ook andere onderzoeken heeft hij voor jullie gepleegd. En daar is hij ook voor betaald natuurlijk. En vandaar dat hij niet onafhankelijk meer is. Nou, daar ben ik niet mee eens. Als je een, een, een wetenschap inhuurt voor een onderzoek betaal je hem voor de uren die hij moet verrichten om dat onderzoek te doen. Dat is iets anders. Dat je hem betaalt voor de uitkomsten. Oh. Nee, de andere onderzoek heeft hij ook gedaan. Dus dan is het... Uh, kijk, wat Jos Gijssel doet is de onafhankelijkheid aanvallen. En uh, dat ben ik voorkomen met de eens eigenlijk. Ja, ik, ik, ik absoluut niet. Ik vind dat, ik vind dat Bax een, een, een onafhankelijk en een gerespecteerd wetenschapper is. Waar, ze, waar kwamen de gegevens vandaan die in het onderzoek zijn gebruikt? Nou, die komen voor een deel vandaan bij, uh, bij de meeste stof. De, de, de medische staf die betrokken was bij Oranje in de aanloop en tijdens het... Uh... Ja, kijk, uh, Baks heeft uh, de documentatie gehad zoals die bij het, uh, bij het sportmedisch centrum uh, lag. Die heeft hij gebruikt, hij heeft interviews gehouden met, uh, met direct betrokkenen. En nogmaals, daar heeft hij een analyse van gemaakt... En, uh, ik, ik benadruk het nog maar een keer, ook om misverstanden te voorkomen. Vooral om naar de toekomst toe daarvan te leren. En niet zozeer om nou te oordelen over het verleden. Want als we hadden willen oordelen over het verleden, laat het ook helder zijn. Dan had ik half oktober al een persconferentie laten beleggen. En dan hadden we, wel, hadden we het wel groot aangekondigd. Dat was helemaal de essentie van het onderzoek niet. Ja, het is intellectueel eigendom van de coach. Dus dat moet altijd in overleg met uh, de betrokken coaches. Nee, gebeuren? Nou, ik, ik weet niet of dat intellectueel eigendom van de coach is. Ik ik, in mijn optiek niet. In mijn optiek zijn die gegevens van de KNVB. Nou, ik vind het allereerst raar dat het onderzoek niet uh, gewoon openbaar wordt gemaakt. Waarom is het onderzoek niet openbaar gemaakt? Omdat het, omdat het ook gaat om individuele gegevens. En wij hebben van tevoren gezegd dat we het onderzoek al zodanig... dat ook voor meerdere onderzoeken niet openbaar wilden uh, uh, maken. Maar dan zijn het dus medische geheimen? Zijn die dan dus doorgegeven ook in overleg met degene die die uh, data... Nee. Nee, nogmaals, er is op basis van de, de soort nulmeting... Hè, wat is er gebeurd in de aanloop van het toernooi... is door Baks gekeken van hoe is, heeft dat plaatsgevonden... wat is er gebeurd? Hij heeft gesproken nogmaals met een aantal mensen daar direct bij betrokken. Hij heeft ook een aantal externe deskundigen daar nog een keer naar gevraagd. En op basis daarvan is geconcludeerd dat een aantal zaken... met name naar de toekomst toe beter kunnen om de fitheid te optimaliseren. Niks wat meer kan niks dan meer. beter, noem eens iets. Nee, want dan krijgen we weer de bekende discussie. Uh, uh, uh, die is de afgelopen dagen genoeg geweest. En ik ga, er ik ga niet meer in detail over dit, over dit rapport praten. In algemene, zin, in algemene zin concluderen wij dat de fitheid van de spelers beter had gekund. Zo heb ik het ook letterlijk gezegd in het interview. Ja, het had beter gekund. We hebben daaruit een aantal wijze lessen getrokken. En die vertalen we naar de toekomst toe. Nou, een aantal dingen heb je al gezien, als het goed is. Je ziet dat we vanaf juli een aantal slagen hebben gemaakt. Je ziet dat er inmiddels een orthopeed bij zit. Je ziet dat Piet Bond is toegevoegd. Je ziet een aantal andere zaken. We, we analyseren anders. De, de dataverzameling is anders. Nou, er zullen gaandeweg richting 2014 nog een aantal veranderingen uh, uh, plaatsvinden. Maar ik ga, dat, ik ga dat verder niet meer in de openbaarheid brengen. Nou, je hebt onder meer in het VI-interview ook uh, iets gezegd over het reizen tussen Krakau en dat het toch waarschijnlijk niet zo verstandig is geweest. Temperatuursverschil temperatuurverschil met name? Nee, ik heb met name <coughs> gesproken, niet over het reizen. Want van het reizen heb ik altijd gezegd, kijk ook de eerdere interviews maar na... dat dat reizen wat ons betreft geen thema was. We hebben elke keer gezegd van ook andere ploegen vliegen twee tot drie uur... en spelers slapen slecht doorgaans na afloop van een van wedstrijd. Uh, dus dat vliegen is voor ons nooit een thema geweest. Wat wel een thema is geweest, is van... hebben we nou de juiste inschatting gemaakt... met betrekking tot de plaats waar we waren? Met andere woorden, was het nou in uh, Krakau kouder dan gemiddeld... en was het in Garkiv warmer dan gemiddeld... en waren die temperatuurverschillen? Eh, was dat nou hetgeen wat je, uh, uh, wat je heeft opgebroken? Nou wetende dat straks in Brazilië die verschillen nog veel extremer zullen zijn... moet je daar wel kritisch naar kijken. Hebben we het goed gedaan en kunnen we, en kunnen we lessen leren... vanuit datgene wat we hebben gedaan? En verder moeten we ook niet, ook niet een beeld gaan creëren... alsof we nou te maken hebben met spelers die daar tien kilo te zwaar uh, uh, liepen... en die niet meer vooruitkwamen, want dat is ook onzin. Nee, maar je hebt het over fitheid en topfitheid... en je schermt ook met wetenschappelijkheid. Wat mij als leek verbaast, is dat jij met een verklaring komt... en van Marwijk precies het tegenovergestelde. En dan wil een leek gewoon weten... ja, wie heeft er nou gelijk? Van Marwijk beweert dat ze fit tot topfit waren. Zullen we voor de duidelijkheid, voordat uh, Bert erop kan reageren... Uh, even laten horen wat Van Marwijk precies zei? Nou, daar moest ik eigenlijk een beetje om lachen. Alle spelers waren topfit. En daarom hebben we ook niet uh, die drie wedstrijden verloren op het EK. Het is wel zo dat de ene speler komt anders binnen... in vergelijking met de andere. Ik bedoel, als jij...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 overigens, dat er dan zo'n enorm verschil in uitkomst is. Bert van Marwijk zegt, ze waren topfit. En dit onderzoek wijst uit, ze waren niet topfit. Ja, ik weet niet of de uitkomsten daadwerkelijk dat, dat gaf ik net al enigszins chargerend aan. We moeten niet doen alsof we nou te maken hadden met spelers... die tien kilo te zwaar zijn. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar dat zegt ook niemand. De een, alleen nee, de een zegt maar, niet topfit... en de maar ander zegt daarmee topfit. Bedoel ik, maar, uh, daarmee bedoel ik, zeg Robert, dat het groter wordt gemaakt... dan het daadwerkelijk is. Nogmaals, er, is een, er heeft een analyse plaatsgevonden... waaruit geconstateerd wordt door een derde die daar verstand van heeft, hè, dat het fitter had gekund. Hè, dus dat er nog een stap had kunnen worden gemaakt. Niet om te oordelen, tochmaals, naar het verleden... maar met name om de lessen te leren naar de, naar de toekomst toe. Niks, nee, nee, niks meer en niks minder. Het voetbal is veel te ver afgedreven van de basis. Nu gaan we weer hebben over die reizen. Die reizen zijn, gewoon, die zijn echt achterlijk geweest. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Je gaat trainen in Amsterdam en je gaat voetballen in Boedapest. En dan ben je verbaasd dat er een ander klimaat is. Zo moet je het eigenlijk zien. Krakau en Garkow, dat lag echt bijna 2000 kilometer bij elkaar vandaan. En je gaat in en het ene het trainingsveld zoeken... en je gaat in het andere voetballen. En dan kun je wel zeggen over reizen. Het ene is het 18 graden en elke dag... een dag regen. In Krakau was het altijd aan het regen. Het was altijd 18 graden of 17 graden. In Garkow was het stralen in de zon 35 graden. Ja, dat kan gebeuren als je 2000 km, uh, als er 2000 kilometer zit tussen je trainingsplek en je, en, je, en je voetbalveld... waar je moet voetballen. Dan komt er nog eens een keer bij... Dat, uh, dat reizen was gewoon zwaar en ook die spelers. En het tijdsverschil was veel kleiner. Dat was bij een WK, wat iedereen zei bij het WK gebeurt dat ook, maar bij een WK zitten er drie, vier, vijf dagen soms tussen wedstrijden in. Bij het EK was het bijna op en neer reizen, er kwam het eigenlijk bijna op neer. Er is één keer zelfs geweest tussen die wedstrijden, want we moesten zogenaamd naar het goede trainingsveld terug, er is één trainingje, een hersteltrainingje geweest op dat veld. En daarna gingen we alweer terug naar, naar Garkov. Het is echt, het sloeg gewoon helemaal nergens op. Het is gewoon te ver afgedreven van waar het om gaat in voetbal. En Avelay is gewoon uh, geblesseerd geweest aan zijn knie. Uh, die komt terug, die speelde tegen Noord-Ierland. 6-0 in de arena, geloof ik. Speelde die een prachtige wedstrijd. Maar je, hoe vaak zie je niet dat een speler die een hele zware blessure heeft gehad kort voor het toernooi terugkomt. En dan is hij fysiek wel fit. In de testen zal hij er goed uitkomen. Maar op het voetbalveld is het toch nog een ander verhaal. Dat hebben we al honderdduizend keer gezien. Dat hebben we met Bergkamp gezien in 1998. Die in het begin van het toernooi ook niet fit was. Omdat hij gewoon het hele jaar geblesseerd was geweest. Die later pas in het toernooi groeide. Maar toch niet zijn absolute topvorm. Ondanks die goal tegen Argentinië. Daar niet gehaald heeft. En het gebeurt echt honderdduizend keer. Ja. En Wesley Sneijder was in 2010... had hij het beste seizoen in zijn leven achter de rug. Uh, gewonnen met Inter... Champions League, Beker, uh, Nationaal Kampioenschap... komt terug, zit op een wolk en wordt een van de beste spelers. Misschien wel de beste speler van het toernooi. Sindsdien is Wesley Sneijder gaan kwakkelen bij Inter... en is het allemaal een stuk minder geworden. En dat zijn factoren die veel meer meespelen... dan een onderzoekje of iemand fit is, vind ik. Ja. Bert van Oostveen, fysiologisch gezien, uh, is bewezen... dat uh, uh, door die enorme verschillen uh, je prestatie 40% kan teruglopen. Dat is aantoonbaar. Is dat dan niet ook de crux van het verhaal? Als je niet helemaal fit begint, dus tegen topfit aan... maar je bent misschien gevoelig en je krijgt dat er dan overheen... dat dat dan net die... Eh... Ja, maar daarom wilde ik juist ook... Maar goed, ik heb dat net goed duidelijk te maken. He, wilden we het breder trekken dan alleen de discussie over de fitheid? Het gaat ook over klimatologie. Het gaat ook over reizen. Het gaat ook over hotelkeuze. He, in die zin heeft, heeft Willem een punt... Uh, het grote verschil tussen het WK en het EK was drie en vijf dagen qua rust. Dat is, dat is vrij essentieel. In zo'n zo toernooi. Nou, dan moet je dus de, de conclusie trekken: van, hebben we daarmee de juiste keuze gemaakt? Zou je dat naar de toekomst toe anders willen? En nogmaals, dat was ook de opzet in de intentie. Ook leren, en dat is niet zo gek voor een organisatie als de onze, ook leren van, van de, de keuze die in het verleden zijn gemaakt. Kan je dan bijvoorbeeld wel de belangrijkste twee conclusies van het rapport noemen? Wat gaat er anders? In de toekomst? Nou, wat je, wat je met name ziet, uh, en laten we dan het beeld op de toekomst richten... is dat we geïnvesteerd hebben in een medische staf die dichter op de spelers zit. We willen sneller data over de fitheid van, uh, van de spelers uh, willen we hebben. Die worden nu dus ook verzameld. Uh, daardoor heeft de, de, de medische staf ook beter inzicht in de... de, de, in de hoe spelers op dat moment bij een club er, ervoor staan. En we zullen een heel strak begeleidingsprogramma maken... ook medisch programma richting het WK van 2014... om te zorgen dat die spelers daar topfit zijn. Want dat wordt echt een, uit, een uitputtingslag als je kijkt naar de reisafstanden... en die klimatologische verschillen in dat land. Gaat het in maar, overleg met de clubs of gaat het in overleg met de spelers? Nee, dat gaat, dat gaat ook in overleg met, met de clubs. Dat is natuurlijk lastig omdat ze over, over meerdere landen verspreid zitten. Hè? Maar eh, Edwin Goethard heeft als, eh, als bondsarts in ieder geval de opdracht... om zo goed mogelijk met die, met die betreffende clubartsen daarover te schakelen... zodat dat wel op elkaar is afgestemd. Willem? Nou, het schijnt in Brazilië ook elk team uh, sowieso moet reizen. Kijk, hier, ook de fout die hier ook gemaakt is... want er wordt steeds gezegd andere landen reizen ook. Er is een cruciaal verschil met andere landen. Dat Nederland was het een van de weinige landen... die drie groepswedstrijden in dezelfde stad speelden... Dus het geldt niet voor andere landen. Want Duitsland speelde in de Oekraïne maar drie keer in een andere stad. Nederland had optimaal kunnen profiteren. Zoals Spanje bijvoorbeeld gedaan is. Spanje speelde in Gdansk. We zaten geloof ik op loopafstand met een hotel van, uh, van het stadion. Maar die zijn uiteindelijk volgens mij kampioen geworden. Dus ik, ik vind het niet helemaal op geld doen. Dat het allemaal uh, iedereen hetzelfde was. Nee, iedereen had zijn eigen situatie. En Nederland had gewoon meer kunnen profiteren van het feit dat ze in Garkov, waar ook goede trainingsvelden liggen... want ik heb er een paar gezien, die, die, die, die liggen er niet om... en waar ook goede hotels liggen. En dan komt nog eens bij dat de directeur kan wel kritisch zijn... en kan wel de fitheid aanklagen. Maar volgens mij is de directeur toen verantwoordelijk geweest... voor waar het Nederlands zelfde ging zitten. Uiteindelijk kan de directeur op het einde zeggen... als Van Gaal of Van Marwijk en en Jortsma, noem ze allemaal op... we denken van we gaan elke keer naar een, naar, een, naar een wedstrijd toe reizen... dan kan de directeur toch ook zeggen, jongens, dat lijkt me geen goed idee. Waarom is dat dan niet gebeurd? Ja, maar kijk, ik was een van de eerste die zei van, er is sprake van een collectief falen. En daar reken, ik, daar reken ik ook mezelf toe. Je bent ook onderdeel van het geheel. Ik heb mezelf op geen, enkele, op geen enkel moment... in wat voor situatie dan ook vrijgepleit. Laat dat helder zijn. Nee, maar dat is, zegt hij niet. Ja. Waarom is dat gebeurd? Waarom heb jij niet gewoon gezegd... dat is gewoon raar, we doen dat niet. We, we, omdat, zijn nu, we omdat, gaan gewoon in Garkov... Om, we spelen drie wedstrijden in of we gaan in de zitten. Nu even bed. Nee, omdat, omdat alle betrokkenen op dat moment... de keuze voor, uh, voor Krakau de beste keuze vonden. We, hebben, we wilden bewust... en dat is een keuze die we de jaren daarvoor ook hebben gemaakt... we wilden bewust verder kijken dan die drie groepswedstrijden. Want je hebt op zich een punt als je zegt van... ja, je had daar drie keer kunnen spelen, had je niet hoeven reizen. Nee, maar we hadden natuurlijk wel de ambitie om verder te komen in het toernooi. En na die drie wedstrijden waren er nog drie wedstrijden... die allemaal wel op een forse reisafstand van Garkiv lagen. Nog los van het feit dat de mensen die er uiteindelijk over gaan, nog wel wat twijfel zouden over... Die, over de kwaliteit van die trainingsvelden. Maar goed, dat, dat terzijde. Nou, alles overwegende hè, vond men op dat moment... Eh, en dat was een, een, een brede beslissing. Daar stond iedereen achter, ook ik, hè, vond, vonden we Krakau de beste, de beste plek. Nou ja. Dus iedereen is er eigenlijk van tevoren van uitgegaan... dat we de groepsfase wel zouden overleven? Nee, je maakt de keuze voor een hotel. De keuze voor een hotel, um, en dat is, dat is natuurlijk een beetje het, het lastige van dit soort zaken, maak je al twee jaar van, uh, twee jaar van tevoren. Hè? Het, het, het simpele feit dat we nu al in Brazilië bezig zijn, zonder dat je je nog maar hebt gekwalificeerd, geeft aan hoe lastig het is om een goed hotel te vinden. Nou, Dat is, was in Johannesburg en overigens dat was in uh, Polen Oekraïne niet veel anders. Ook omdat er weinig geschikte accommodaties waren. Het is niet voor niks dat er op uiteindelijk uh, drie of vier landen in één stad terechtkwamen. Je hebt het euh, gezegd dat de spelers niet topfit waren. Zijn ze dan fysiek niet topfit of mentaal niet topfit? Nou, dat, volgens mij is het altijd een combinatie van beide. Ja, maar dat staat toch in het rapport? Uh, meneer ja, maar van... ik, heb, He? ik heb net al gezegd, ik ga niks meer, ik ga niks meer over, het rapport, uh, over het rapport zeggen. Ja, maar oké. Okay. Dus in... ik, ik vind dat niet juist. Kijk, u schermt met het begrip wetenschappelijk elke keer. Dan moet het ook geverifieerd kunnen worden, net als Jos Gijssel zei. Daar ben ik het volkomen, eens. He? Nee, maar ik heb, uh, ik heb vanochtend met Frank Baks gesproken. De, de man die het rapport uiteindelijk heeft geschreven. En het staat hem vrij, wat mij betreft, om het te delen met die direct, uh, met die direct betrokkenen. Die zijn ook geïnterviewd, die hebben ook input geleverd. Dus uh, de direct betrokkenen, die, uh, en dan heb ik het met name over de, over de, over de medische staf, uh, die mogen wat mij betreft het rapport, uh, het rapport inzien. Maar ik heb geen enkele behoefte om dat verder publiekelijk te delen. Dus ja. voor alle duidelijkheid, het gaat om de medische staf uh, rond Oranje. Zijn de spelers zelf ook individueel uh, geïnterviewd? Nee. De spelers niet? Nee. Dus alleen de medische staf? Ja. No. En van de direct betrokkenen verder nog? Of alleen de medische staf? De, de medische staf, de, de, de toenmalige medische staf. I is het een bewuste ja. keuze om Bert van Marwijk daar buiten te laten? Ja, omdat nogmaals, het was voor ons geen voetbaltechnische uh, evaluatie. Het was voor ons met name een sportmedische evaluatie. Omdat we, ik herhaal het nog maar een keer, lessen wilden leren uit het verleden naar de toekomst toe. Niks meer en niks minder. Ja, ja. maar die sportmedische uh, evaluatie hoort toch ook bij de coach? Vandaar dat hij ook kan overleggen met ja, de coach. Maar praktisch was wel dat de coach is opgestapt. En dat er op dat moment ook een andere coach komt. En uh, dat je het met, een beperkte, uh, met beperkte middelen en beperkte mogelijkheden moet doen. Nou, dat is het, dit rapport. Uh, gefocust op de toekomst en wat mij betreft klaar. Ja, maar hij vraagt... Uh, heb je Van Marwijk, uh, met Van Marwijk overlegd? Er was geen enkele reden om het niet te doen. Hè, terwijl het ook zo gevoelig is. Bovendien heb ik nog een vraag. Heb je met Van Gaal overlegd? Nee. Over het rapport? Nee. Want die moet dat natuurlijk weten, de uitkomsten ervan. De uitkomsten naar de toekomst toe, dus de aanbevelingen, de aanbevelingen naar de toekomst toe... die zijn gedeeld met de huidige medische staf... zodat die zaken kunnen worden geïmplementeerd richting het WK van 2014. En de medische staf communiceert dat dan vervolgens weer met Louis van Gaal? Dat is de juiste volgorde. Is dat de volgorde? Okay. Ik dat als, dat de voormalige bondscoach zegt, als de voormalige bondscoach Bert van Marwijk zegt... ik heb precies hetzelfde gedaan als bij het vorige toernooi... dan vind ik het toch wel cruciaal dat die coach daar ook naar gevraagd wordt... als daar zo'n onderzoek uitkomt. Van hoe is het dan mogelijk dat ze nou dan minder fit zijn geweest? Als jij precies hetzelfde doet als de vorige keer... dan blijkt nu dat de spelers dan minder fit zijn geweest... dan zou ik diegene die die fitheid dan heeft uh, uh, veroorzaakt... of die niet-fitheid, die zou ik dan toch wel willen interviewen... voor zo'n onderzoek. Het hm. lijkt me een cruciale stap. Had je het achteraf gezien, gezien uh, de commotie en gezien ook de reactie van Bert van Marwijk, die zegt ja, het zegt meer over de mensen die dit bekend hebben gemaakt dan, uh, uh, dan over mij. Uh, was het misschien niet toch wat handiger geweest... om daar toch misschien al eens nee, maar één een telefoontje bij te betrekken? Nee, dat vind ik niet. Want nogmaals, het gaat om een sportmedische evaluatie. En het was, het was in die zin geen evaluatie over de coach. Het was ook geen evaluatie over de dokter... of over de inspanningsfysioloog of wie dan ook. Ik wil dat toch nog maar een keer benadrukken. Het is vervelend dat het zo wordt geïnterpreteerd. Maar het is nimmer de bedoeling geweest van dit onderzoek. Want anders had het onderzoek een hele andere lading... en een hele andere insteek gehad. Dat is nooit de bedoeling geweest. Ja, maar als je het over fitheid hebt... heb je het over de ja. coach meteen natuurlijk. He, dus de bedoeling of niet de bedoeling... dan weet je hoe dat geïnterpreteerd nee, wordt. Want, want nogmaals, ik heb het EK duidelijk omschreven... als een collectief falen waarbij meerdere oorzaken waren. Eén daarvan was dat er vraagtekens werden gezet bij de fitheid. Dat hebben we aangehaald. Daar is mijn vraag over gesteld en die heb ik beantwoord. Nichts ja, meer. maar iedereen heeft een beeld bij het EK. En dat is het volgende. Drie wedstrijden gespeeld. Drie keer de eerste twintig minuten goed. En daarna zakt het als een plump in elkaar. Het team valt uit elkaar en noem maar op. Linies worden te groot in, de, in, in professionele taal. En nu... Ja, dan, is, dan wordt één in één opgeteld. Die, degene die dan nu het onderzoek die, die, uh, hoort, die zegt... ja, zie je wel, ze waren helemaal niet fit. Ze hebben daar een beetje op het dakterras uh, uh, een kroketje zitten nemen. Dat, dat is een beetje de indruk die je krijgt. En dat vind ik het vervelende van het onderzoek. Dat het allemaal een beetje uh, uh, niet, niet bekendgemaakt wordt... en een beetje weggemoffeld wordt. Dat je dat wel gaat optellen. Ik bedoel, het is een beetje naïef om te denken... dat als dit onderzoek van niet-fit uitkomt... Beve, dan bevestig je alle mensen in hun mening van... ja, zie je wel, het was een zootje. Ja, dat... Dat, vind ik, dat vind ik jammer terwijl dat wellicht niet het geval was. Okay. Nee, dat was ook niet het geval, maar dat heb ik net al gezegd. Je moet het ook niet overdrijven. Nee. Maar goed, blijft dus inderdaad het feit wat Willem zegt... van ja, we, geef het dan aan de oranje vens, dan snappen zij het ook. Nee, want ik heb van tevoren gezegd... het is geen, het is geen uh, parlementaire enquête. Uh, we halen een aantal zaken uit, die implementeren we. En dat zit. En het wordt nu veel groter gemaakt dan het daadwerkelijk is. Ja, maar waarom is dat geheim gehouden, als het zo simpel is? Het is niet geheim gehouden. Het is, ja, het, is gedeeld. Het, niet. Nee, het is gedeeld met de mensen die er daadwerkelijk mee verder moeten Ja, maar niks je meer, hebt ook nog mee. supporters die jullie ja. eigenlijk betalen. Ja, maar ik vind niet dat je dit soort zaken met supporters hoeft te doen. Ja, ik wel. Eigenlijk is het een intern onderzoek. Het is een intern onderzoek. Ja, ja. Die conclusie dat het wat onderzoek is. Daar had je er ook niet over moeten praten. Ja, maar nee, de... dat is niet waar. Nogmaals, ik heb ook niet over het onderzoek in de vol omvang gesproken. De enige vraag die mij is gesteld, en dat is een logische ik, na afloop van het EK, daar heb je, je bent zelf een van de eerste geweest, Willem, die ook die vraag heeft gesteld. Waren de spelers nou wel voldoende fit, ja of nee? En heeft dat reizen ze nu wel opgebroken? Ik herhaal maar even in het kortje woorden van net. Nou, dan is het logisch dat je daar onderzoek naar laat doen. Dat onderzoek, ik herhaal het nog maar eens een keer, is half oktober bekend geworden. Daar wordt mij een vraag over gesteld. Dan ga ik niet zeggen van jongens, ik geef daar geen antwoord op dan is het antwoord, ja, ze hadden fitter kunnen zijn. Punt. Lees het artikel na. Niks meer, niks minder. Het zijn, uh, geloof ik, vier rails in een interview van vijf pagina's. En het wordt veel, veel groter gemaakt dan het daadwerkelijk is. Nee, het wordt groot gemaakt natuurlijk... omdat Van Marwijk zegt dat ze topfit zijn. He? En daar zit een hele grote discrepantie tussen. Ja, goed, dat mag en... zijn conclusie zijn. Dat mag, ja, zijn, conclusie ja, zijn. Ja, dat mag maar... zijn conclusie zijn. Die respecteer, die respecteer ik ook. Dit onderzoek was bedoeld... Nogmaals, om de lessen te trekken naar de toekomst toe. En te voorkomen dat dit soort type van discussies naar de toekomst toe ontstaan. De spelers bleken niet fit. Het onderzoek heeft dat beeld bevestigd. Zo lees ik voor vanuit uh, nou, de Dan moet je even die uh, Alinea daarboven uh, uh, pakken. Ja, de, wil, wil je dat ik het. Uh, nou. uh, uh, uh, uh, uh. Deduceren wij nu goed dat Oranje niet topfit was tijdens Euro 2012? Wat wij, uit het weet antwoord, wat wij uit het wetenschappelijk onderzoek hebben gehaald... is dat de spelers fitter hadden kunnen zijn. Vraag, dat is ernstig. Antwoord, dat had beter gekund. Het was een bevestiging van het vermoeden dat ik al had. De spelers leken afgelopen zomer niet fit met de nadruk op leken. Vraag, leken is dus nu bleken. Ja, dat is het antwoord, is de juiste constatering. De spelers bleken niet fit. Het onderzoek heeft dat beeld bevestigd. Vraag van mijn kant... Uh, Bert van Marwijk zegt ook het grote verschil met de 2K van uh, Zuid-Afrika was dat we de, de eerste wedstrijd gewoon wonnen en dat we eigenlijk nooit Eerlijk. in de wedstrijd... Uh, uh, het terug hoefden te komen vanuit een grote achterstand, behalve dan die wedstrijd tegen Brazilië. Dat scheelt, scheelt natuurlijk ook anders. Als, Als je de eerste wedstrijd tegen Denemarken met tuurlijk 5 1 wint in plaats van verlies. scheelt dat. Dus dat wil ik ook weten. Is dat uit het onderzoek ook gebleken? Nee. Dat dat wellicht een tikje dat, heeft opgelegd? Natuurlijk haal, haal je dat er niet uit en daarom zeg ik ook. Maar goed, dan gaan we het hele interview voorlezen. Daarom zeg ik ook. Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. En natuurlijk begint het, natuurlijk begint het ook bij, uh, bij de spirit en de moraal. En als je inderdaad met 4-1 of 5-1 wint van Denemarken... heb je een heel andere situatie. Dat begrijpt ook iedereen. En daarom kun je het ook niet op zichzelf beschouwen. Ja. De wedstrijd tegen Denemarken was beter dan de wedstrijd tegen Denemarken in Zuid-Afrika. Je werd beter gevoetbald. Ja. Er waren meer kansen. Alleen in Zuid-Afrika werd het 2-0 voor Nederland. En nu werd het 2-1 voor de Denen. Is er, een is er ooit een onderzoek geweest of we eigenlijk wel fit waren in Zuid-Afrika? Ja, 2 1-0. 1 0 1, sorry. Ja. Is er eigenlijk een onderzoek geweest of we ooit fit waren in Zijda? Ja, de praktijk is natuurlijk ook, Robert, dat weet je ook... dat op het moment dat je tweede wordt op een WK... Hè, dan evolueer je je ook. Maar dan, dan ben je een uh, stuk tevredener dan, uh, dan wanneer je uh, met helaas... Uh, drie gespeeld doelpunten naar huis gehad. Je dan ga je ook naar oorzaken zoeken uh, om te kijken van... Hey, hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe gaan we dit naar de toekomst toe uh, voorkomen? Want dit kan één keer gebeuren, maar dit mag ook geen twee keer gebeuren. Maar ik denk dat een leiding ook in Afrika daarna moet zoeken... of ze topfit zijn geweest of niet. Ja, maar het is natuurlijk ook bij, bij Remo Verheijen... De, de, de bekende inspanningsfysioloog die heel veel meningen heeft, nog meer dan wij, hè. Die uh, zei ook al voor het WK, dat kan nooit goed gaan... dat het Nederlands elftal in Zuid-Afrika... die op te, te grote hoogte ging trainen in, in Zeeveld, in Oostenrijk. Maar nou, uiteindelijk hebben ze de finale gehaald... en bleken ze juist heel erg fit te zijn. Dus, en, maar als het nou mislukt was in de eerste ronde... of als ze tegen Brazilië er wel uit waren gegaan... wat zomaar gekund had... dan ja, was dat zomaar we af, na, na, na afloop ook weer ja. 100 verhalen ja. gekregen... over ja. dat het allemaal ja. niet goed was geweest... dat ja. ze in Zeeveld hadden gezeten. En, en, en het is nu ook... Uh, op het WK was het Denemarken binnen... en daarna... Cameroen en Japan. Even een nuanceverschil aangeven tussen het nu verliezen van Denemarken... en dan moet je daarna tegen Portugal en Duitsland. Ja. Wat toch wel twee betere landen zijn dan Cameroen en Japan. Goed, we gaan dit onderwerp afsluiten. We pakken een ander onderwerp van de KNVB bij de hand. De bonden en organisaties in betaald voetbal die hebben een handvest ondertekend... waarin is afgesproken dat de gedragsregels strenger zullen worden nageleefd. De directeur, de trainers en de aanvoerder van de club... Die moeten die gedragscode nog ondertekenen. Nou, er zijn al wat reacties binnen. Uh, Gert-Jan Verbeek, laten we, we die eerst maar eens even laten horen. Die wil bovendien dat in alle geledingen in het voetbal respect meer moet zijn. Nou ja, en, en, en, en daarin uh, heb ik mij verwonderd over uh, een, een, een, een, een stuk in de VI van, van Bert van Oostveen. Ja, dan hebben we het over respect met elkaar. Dan moeten we een, hand, een manifest moeten we tekenen. En de, de hoogste baas, een eigen persoon, die, die, die klapt even uit de school... en die geeft het verhaal een trap naar. Nou, dat is, dat is een goed voorbeeld. Uh, da, da, da, wat, wat moet ik me daar nou op bedenken? Wie gaat nou... Uh, ik ben benieuwd of Bert van Oosveen ook dat manifest moet tekenen en gaat tekenen. En wie straft dan Bert van Oosveen? Ja, en hetzelfde is met, met Van Praag, die laatste heeft uitgehaald... naar nou, Michel Vonk. Op, op, op eigen titel. Maar hij moet zich realiseren dat hij een functie heeft binnen de KVB. Nou, dat is respectloos. Bert van Oostveen. Nou, het is al simpel. Uh, uh, van Oostveen ondertekent ook die gedragscode. En dat zouden er meer moeten doen. En wie gaat dan uh, uh, uh, jou daarop controleren of je je aan die gedragsregel houdt? Dan, dan val je onder dezelfde uh, te, uh, tegerechtelijke discipline... die ook uh, geldt voor spelers en, uh, en trainers en, en andere bestuurders. Hm. Met andere woorden, dan kan de aanklager betaald voetbal... als hij dat wil, een onderzoek instellen. Wat vind je van de reactie van Verbeek, als hij dat nu verwoordt? ja... Komt voor zijn rekening. Ik heb niet zoveel behoefte om daar weer op te reageren. Nou, wat hij eigenlijk zegt is. Hij heeft een ander idee of respect. dan iemand anders weer heeft. Ja, en dat vind ik, ben ik met hem eens. Ik vind er heel veel vage en onduidelijke uh, zaken in staan. Hè. Ik heb een paar opgeschreven. In discrediet brengen. Ja, wat is dat eigenlijk? Beledigend. Wat is dat? Onbehoorlijk gedrag. Wat is dat precies? Dus daar komt. omdat het zo vaag is en niet duidelijk. komt er natuurlijk niets uit. Nou, ik vind het hartstikke duidelijk opgeschreven. Uh, is de, <laughs> sterker nog, de, nou dat mag, maar de, de gedragscode is al enige tijd van toepassing. En we hebben hem nu, uh, vind ik zelf, uh, vrij helder in je pianlijke taal opgeschreven. De essentie van het betoog is, en als je het goed leest en je, en je haalt, uh, haalt het niet uit zijn context... dan staat er gewoon van, je gaat op een fatsoenlijke manier met elkaar om. En je gaat op een manier met elkaar om zoals wij hier ook met elkaar omgaan. En... Uh, Iedereen moet daarin zijn werk kunnen doen, een coach moet zijn werk kunnen doen... een scheidsrechter uh, moet zijn uh, werk kunnen doen, een speler moet zijn werk kunnen doen... maar we hebben de afgelopen weken, maanden en jaren ook dingen op het veld voorbij zien komen... die er gewoon niet in thuis horen. Nou, en, die gedrags en die gedragscode, dat, die moet daar strikter op toe gaan zien. Nou is het zo dat uh, hij ook heeft gezegd van ik ga dit niet ondertekenen. We leven in een democratie, dus ik teken niet, zegt hij. Ik denk dat hij bedoelt, we leven in een vrij land en daarom heb ik de keuze om, om, om, om niet te tekenen. K kan je iemand straffen als die uh, weigert het te ondertekenen? Nee, want die ondertekening is met name symboliek... want deze regels gelden, zoals ik al net zei, die gelden, uh, die gelden al. En uh, vergelijk het maar een beetje met de CAO. Uh, je kunt het niet eens zijn met de afspraken... maar uh, iedereen uh, lid van de vereniging is daar wel aan onderworpen. En dat is, ja. en dat is hier niet anders. Maar hij is niet lid van de uh, vereniging Coaches Bedankt? Nee, van de maar hij is wel lid van de KNVB. En uh, daarmee uh, ook automatisch verbonden aan deze regelgeving. Want die zijn namelijk ook inmiddels democratie... diezelfde democratie waar hij aan referent. Uh, we, we hebben de, meer, de meerderheid de... beslist en wij bepalen de regels en dat hebben we met z'n allen gedaan en daar heb je, je dan maar aan te houden. Het op neer. We ik Hebben de clubs ook getekend? Ja, apart. Maar waarom moet uh, uh, Gert-Jan Verbeek dan tekenen als de clubs al getekend hebben? Nou, Want hij is gewoon werknemer. Kijk, het heeft, geen, het heeft geen, geen formele waarde, het is meer een stukje symboliek om de regels nog een keer onder de aandacht te brengen van uh, uh, Drielui-Aanvoerder. Uh, trainer en directeur. Maar het heeft geen formele juridische waarde. Even voor alle duidelijkheid. Het gaat om wat het misverstand. Het gaat een beetje door het land, heb ik de indruk. Alsof er nieuwe regels zijn gesteld. Dat is niet zo. De regels worden gewoon gehandhaafd zoals in 2007, geloof ik... Ja, mijn hoofd zijn afgesproken. Twee dingen. Het eerste is dat natuurlijk naar datgene wat in Almere is gebeurd... er stringent naar het betaald voetbal wordt gekeken... daar waar het gaat om zo'n voetbalfunctie. En eigenlijk zegt iedereen politiek, maar ook vanuit de maatschappij. Betaat voetbal neemt die verantwoordelijkheid nou eens een keer... en laat nou eens een keer het goede, geef het goede voorbeeld, laat nou een keer zien hoe het hoort. Nou, dan kun je wel weer allerlei nieuwe regels gaan, gaan bedenken. Maar wat wij hebben gedaan met alle betrokkenen... en met coaches en met trainers en met de spelersvertegenwoordiging, is echt, Nou, als we nu kijken naar de, naar de huidige regels, zijn die dan goed? En eigenlijk kwamen we met z'n allen tot de conclusie dat die goed waren. Alleen, ze werden niet stringent nagekomen en niet stringent nageleefd. Nou, dan komt het dus aan op die twee zaken. En vandaar dat we het dus nog een keer onder aandacht willen brengen van alle betrokkenen van, luister, dit zijn de regels. Dit hadden nog we afgesproken al? Dit hadden we afgesproken. We schrijven het nog één keer in je janneke tafel weer op. En by the way, weet dat we het na de winterstop, hè, dat we het dan ook daadwerkelijk stringent gaan handhaven. Dat is het enige deel, voor wat, of enige deel, voor wat betreft de gedragscode. Het andere deel gaat natuurlijk over dan even wat op het veld gebeurt. Waar we hebben gezegd, ja, we moeten ook maar een keer af van al die opstootjes, al die, al die spelers die, die elke keer maar om zo'n scheidsrechter heen staan en eh, staan te schreeuwen en te protesteren. Eh, je moet wel kunnen blijven communiceren. Dus het is belangrijk dat in ieder geval de aanvoerder kan vragen aan een scheidsrechter waarom die bepaalde beslissing hem vragen Is over die anders dan klagen. Eh, dat is best toegestaan. Maar voor, voor de rest geldt gewoon de aloude regel. Regel 12, is het, geloof ik. Van dat in het geval van het eh, kenbaar maken van. Eh, Althans, in woord en gebaar kenbaar maken. Het niet eens te zijn met de leiding. Dat je daarvoor gewoon een gele kaart krijgt. De coaches het voetbal hebben hem ook uh, ondertekend. Um, uh, vervolgens hoor Hoor ik Ronald Koeman, hoor ik Jan Wouters, ik hoor dik advocaat zijn twijfels hebben over, uh, over de handhaving van die regels. Nog op dezelfde dag? Nou, ik. ik... Ik heb alle drie de interviews uh, uh, gehoord. Volgens mij uh, was dat redelijk genuanceerd. Uh, de advocaat zei, nou ik begrijp het wel. Hè, uh, maar volgens mij gaat er niet zoveel mis. Uh, Koeman zei van ja, uh, je, je hebt eigenlijk ook wel te maken met, met een stukje emotie en zolang het binnen het fatsoenlijke blijft, is er volgens mij niet zoveel, uh, niet zoveel aan de hand. Nou Wouters liet zich een soort gelijke uh, bewoording uit. Essentie is dat ook een trainer zijn werk moet kunnen blijven doen. Hè. Dus vandaar dat we ook hebben gezegd, een trainer moet functioneel kunnen communiceren over bepaalde zaken. Het is niet zodat we zeggen van je zit op de bank vastgeplakt en je mag niks meer. Het gaat erom dat je respect toont... en dat er geen onwelvoegelijk taalgebruik, eh, geschreeuw, et cetera, plaatsvindt. Waar, waarbij het echt gaat om eh, het in twijfel trekken... van de beslissingen van de scheidsrechter. Willem? De essentie is volgens mij dat er gewoon inderdaad... of, of je nou iets moet tekenen of niet... maar het, het gedrag op en rond de velden moet gewoon beter. En dat geldt voor de amateurs, dat geldt voor de profs, dat geldt voor alles. Hmm. En uh, ik heb er vorige een column over geschreven. Over Maaskant en, en Goezembejoek en wat er allemaal gebeurd is. Omdat u zijn bandje respect uh, liet zien. Ja, en, en als, je, als je ziet alleen al... Eén keer in, de, in het halfjaar of zoiets, schrijf ik een column over datzelfde thema zo'n beetje. Als je ziet hoeveel reacties daarop komen... en er is er nooit eentje die het niet met me eens is... en het gaat alleen maar over mensen die daar helemaal genoeg van hebben... van wat er allemaal op de voetbalvelden gebeurt. Echt. Helemaal genoeg. Er zijn ontzettend veel mensen die houden ontzettend van voetbal. Maar die knappen totaal af op het wangedrag op de velden. Heb je het over het amateur of over het betaald ik voetbal? Heb het op, ik heb het in eerste instantie over het, uh, ook over het amateurvoetbal. Uh, uh, uh, ik heb nu ook vandaag in de krant nog een interview met Rafa van der Vaart gemaakt. Als je ziet al wat hij daarvoor behartezwaardige dingen over zegt. Je zult maar scheidszetter zijn en tussen 22 malloten moeten gaan staan, zegt hij letterlijk. Die aan niet kunnen voetballen en B niet tegen verlies kunnen. Nou dan ben je echt een koning hoor als je dat durft. En wat gaat het nou over? Laten we dan gewoon plezier aan het voetbal beleven. En het betaald voetbal heeft gewoon die voorbeeldfunctie. En als daar elke keer bij elke beslissing... en zolang beelden niet toegestaan worden... Ik bedoel, iedereen heeft gezien, de kaart is geseponeerd van, uh, van, van Bakuna... dat die Guzabayong daarnaast zat. Hoewel ik vind dat Bakuna veel te onbesuisd inkwam... en het voor een scheidsrechter, zonder dat hij beelden mag gebruiken... heel moeilijk te zien is of dat nou een, een, een, een onbesuisde actie is... of gewoon een, een, een tackle op de bal. Nou goed, hij geeft achteraf die fout toe... Maar in die wedstrijd loopt het dan alweer helemaal spaak. Ik bedoel, we moeten gewoon kunnen accepteren... zolang we die beelden niet gebruiken... dat een scheidsrechter fouten kan maken. En als bij elke beslissing van Bommel en Stroopman en Willems... en advocaat aan de kant en die allemaal gaan zitten schreeuwen... dan wordt dat één grote puinhoop. En het is al jaren aan de gang in het voetbal. En het is goed dat er... Dat, het is verschrikkelijk dat er nu uh, uh, iemand uh, is gestorven... door het wandgedrag op en rond de velden. Maar het is goed dat de het Beter opgepikt... en dat de mensen het oppikken... En als iedereen nou gaat zeggen, ja, het is allemaal flauwekul... dan komen we hier nooit uit. Nou, ik vind het ook wel goed, hoor. Maar die regels zijn in 2007 opgesteld. En het verbaast me dat je ze nu strikt gaat naleven. Waarom zijn ze dan in 2007 opgesteld? Terwijl je eigenlijk zegt, het is al jaren zo aan het. Ja, maar het verzandt elke keer een beetje. Dat heeft ook de, uh, nou, daar moet je uh, ze strikt naleven, meteen in het begin. Omdat het ook moeilijk is. Ik bedoel, trainers zijn. Ik bedoel, ik ga maar naar wedstrijd kijken. Be uh, trainers zijn altijd emotioneel. En er gebeurt iets. Er staat een tv'tje TV bij de vierde man. Dus ze hebben er soms zelf al gezien dat het niet deugt. Wat, wat, uh, dan gaan ze gau gauw kijken. McLaren die loopt zelfs uh, naar binnen, naar de, naar, de, ja. naar de gang om te kijken wat er gebeurd is. Dus soms hebben ze al gezien dat het niet klopt. Wat de scheidsrechter gedaan heeft. Nou, dan gaan ze dat in woord en gebaar ja, maar duidelijk ton, maken. Ton, kijk, ton heeft natuurlijk wel gelijk. Het verwaterd, hè? En kijk, in die zin kun je misschien nog het beste een parallel trekken met de rijden op de A2. Ik heb met enige regelmaat gependeld uh, tussen Amstelveen en, uh, en Zijst. Uh, uh, uh, daar mocht je uh, ooit officieel uh, 120. Uh, dat was nog uh, voor met al die gekke boorden op de snelweg. Uh, iedereen reed daar 140. Uh, dat werd op een gegeven moment kwam dat trajectcontrole... en toen ging iedereen zich eraan houden. En nou ja, dat is ook zo. Maar, he, dus iedereen reed te hard. Maar doordat de regels op een gegeven moment stringenter werden gehandhaafd... ging iedereen weer terug naar 120. Nou ja, dat moet hier dan ook maar gebeuren. Ja, maar goed, als je dat zo goed weet... Ik, ik ben coach geweest. Ik stelde een paar regels op. Maar die werden altijd strikt nageleefd vanaf het begin. Nou, dat had jullie ook kunnen doen. Want je weet dat het gaat verwateren. Je weet dat het gaat verwateren. Ik heb er trouwens een leuke column erover geschreven voor maandag. En dan vertel ik de ontwikkeling van zo'n probleem eigenlijk. Nou, dat weet jij ook. Nee, dat, is ook dat is ook zo. Kijk, in, in, in, in die zin uh, steken ook wij hoor uh, hand in eigen boezem. We hebben gezegd, van ja, uh, en, en daarom wilden we ook geen nieuwe regels. Het, het komt vooral naar, of aan op het, het stringente naleven van, uh, van de huidige regels. Waarbij we ook wel hebben geaccepteerd dat we dat niet alleen kunnen. Want anders ja. is de scheidsrechter weer degene die het moet doen. Is de bond weer degene die moet sanctioneren. Het moet uiteindelijk ook vanuit die kleedkamer zelf komen. Dus die coach heeft een, voorbeeldrol, heeft een voorbeeldrol en die spelers hebben een voorbeeldrol. En die moeten ze ook serieus nemen. En in die zin ben ik ook blij dat en het CBV, de Coach Betaald Voetbal, en de Centrale Spelersraad ook mee heeft willen tekenen. Ja, de overheid, de media e hebben een voorbeeldrol. Wil in de praatprogramma's op televisie nee, zijn geen maar ook in de praatprogramma's op televisie wordt elke fout van de scheidsrechter honderd keer getoond. Ja, maar ook de fout, ook een, een gemiste penalty. Ik las ik van de week, zei iemand tegen mij, misschien moeten we een nieuwe regel invoeren. Dat als iemand een penalty mist, dat dan uh, de, de scheidsrechter en zijn vier assistenten het veld inlopen en vervolgens uh, een kringetje maken om de speler hem dan heel hard uitlachen en dan weer terugrennen naar hun plek. Ik bedoel, het, ja. is, ik bedoel, het, het wordt natuurlijk heel erg uitgelicht, natuurlijk, op het moment dat Omdat hij ook vaak heel beslissend is. Uh, ja, het uh, ja, is, is allemaal wel begrijpelijk, maar het is niet goed te praten. En ook omdat het doorwerkt naar beneden. Want iedereen kan zeggen dat het. Uh, mijn kinderen die doen alles na nou wat die profs doen. En. en, en uh, het, het is. tot slot. Want ik wil nog even ja, de pakjes. Ik wil nog even heeft, over uh, dat jij zegt. Uh, de media gaan er uitgebreid overheen. Als de intentie is dat het weer beter wordt... is het heel goed dat je over negatieve... Ja, maar die scheidsrechter gaat, het gaat altijd uh, uh, alleen maar over die fouten. Van die, het, soms gaat het echt tien minuten over een paar fouten van de scheidsrechter Die worden dan... 25 keer bekeken, alle hoeken. En daar zijn ze het toch nog niet over eens? Want er zitten er twee die zeggen, ja, ik vind de penalty. En er zijn twee anderen die zeggen, ik vind geen penalty. Hoe kan die scheidsrechter dat dan zonder die beelden 25 keer gezien hebben? Met twee oogjes. Hoe kan die dat dan wel gezien hebben? Uh, kijk, weet je wat jammer is? Kijk Scheidsrechters worden altijd in de afloop gevraagd op het moment dat ze een evident foute beslissing hebben, hebben genomen. En wij kiezen nog steeds voor openheid, omdat wij merken dat het beter is om dit soort dingen uit te leggen. Het zou goed zijn als ook de media zich openstelt en zegt, als een scheidsrechter eens een keer een goede beslissing neemt, laat hem dan ook eens een keer een uitleg komen. Geven voor de camera's van uh, de NOE's of van Eredivisie Live om te vertellen waarom hij die, die beslissing genomen heeft. Nu wordt altijd van tevoren wordt het uitgekoud, jullie hebben de beelden gezien en dan wordt die pas gevraagd. Nou, ja. da daar zou ook een nuance in plaats kunnen vinden. Ja. Uh, even de praktische uitvoerbaarheid: uh, je krijgt uh, geel op het moment dat je protesteert en je bent geen aanvoerder. Dat is eigenlijk de nieuwe regel. Nu uh, is, er een zwalbe, is er een zwalbe, er wordt een penalty gegeven. Ik heb laatst een beeld gezien dat er zes spelers tegelijk richting de scheidsrechter vliegen. Ja. Er is er maar één aanvoerder. Ja. Krijgen die andere vijf heel? geel? Ja, okay. dat zegt de regel. Oké, okay. dat is dan duidelijk. Dus dat vergt een enorme administratie. Want dat moet je nee, moet dus, wel heel goed kijken wie er op je in jouw drie weken af Als dat, je dat consequent, dat, zo is het consequent is het in drie weken afgelopen. Ver, ja, natuurlijk. Dat, dat, dat, dat, dat is vrij snel ontworpen. afgelopen. In ja. 2002, hè, het, het WK 2002, in, in Japan en Zuid-Korea... Zuid hadden we een inmiddels lang vergeten regel. Dat was dat je de bal niet mocht wegtrappen trappen bij, bij een ja. vrije trap. Misschien je kunt het nog herinneren. Ja. Uh, uh, daar werd, met name in de werd daar buitengewoon streng en stringent op gecontroleerd. Dus je zag spelers echt schrikken van... shit, ik trap een bal weg en ze kregen onmiddellijk geel. Nou, als je dat gewoon consequent doortrekt, dan is er niks aan de hand. Maar goed, kijk naar de 6 seconden regel Dat is ook zo'n regel die verwatert, want gemiddeld is het inmiddels 9 eh, seconden. Ja. Nu even de praktische uitvoerbaarheid in het buitenland. Nee, in Nederland zijn scheidsrechters dan op een gegeven moment gewend... om op een bepaalde manier te fluiten en daar direct op te reageren. Ik, ik zie heel veel wedstrijden in het buitenland op de televisie. Ik weet niet of je naar de Italiaanse wedstrijden kijkt. Daar vliegen soms eh, 19 man tegelijk eh, de, de schijnsechter aan. Ja. Stel dat dat in de Europa League of in de Champions League gebeurt. Hoe gaat de scheidsrechter dan reageren? Op zijn Nederlands of op zijn nou Europees? Ja, volgens, mij, volgens mij wijken de, de UEFA-regels niet, niet, niet essentieel af van die van ons. En, ster-, en sterker nog, uh, ik zie juist bij Europa League en Champions League... veel minder protesten. Er eh, uh, werd, geloof ik, vandaag uh, ergens in de krant een mooi voorbeeld gegeven... Over, uh, over Barcelona. En zo zijn er nog een aantal ploegen. Ik zie op het hoogste niveau juist veel minder protesten. Het zit dan juist vaker aan de onderkant. Ja, maar het gaat erom dat op het moment dat het wel gebeurt... Ja. Robert, die die mag... scheidsrechter wordt, ja. wordt ermee geconfronteerd. Maar, maar, maar Robert, het is de oude discussie. Vroeger zeiden ze al, ja, Engelse scheidsrechters laten alles toe... en, en, en Duitse scheidsrechters fluiten alle, alles dood. Het zijn nog steeds die 17 spelregels. Precies. Maar wordt het internationaal nog aangekaart? Weet, weet UEFA bijvoorbeeld, is UEFA op de hoogte van het feit dat de actie is zoals die nu? Nee, kijk, wat, wij, wat, wij, wat wij zullen doen is contact opnemen met UEFA. Maar uh, daar hebben we, wat is het, de derde week van januari een ontmoeting mee. En uh, waarin wij, wij wel zullen aangeven wat wij hier in Nederland gaan doen op dit gebied. Uh, en we zullen ook de context daarvan uit, van uitleggen. En dan hoop ik ook dat dat internationaal meer navolging zal krijgen. Z zullen jullie als KNVB proberen om dat navolging te doen geven, het is een moeilijke zit, maar je snapt wat ik bedoel... dat in andere landen ook gaat gebeuren? Ja, volgens mij zijn we nu twee keer net hetzelfde. Ja, ja ongeveer wel. Uh, zijn er landen die de, waar je al contact mee hebt gehad om dat te bespreken? Nee. nee. Ik begreep dat op de, de, in het weekend van de bezinning ook in Duitsland en in België. Ja. Maar goed, we hebben goede contacten met de Duitse bond... we hebben goede contacten met de Engelse en de Belgische bond. En daar hebben we ook warme steunbetuigingen uit, uitgekregen. En in de informele overleg zal het ongetwijfeld aan de orde komen. Maar goed, uh, laten we eerst maar orde op zaken stellen in eigen land... en uh, niet meteen naar uh, heel Europa kijken. Uh, hoe, heb je gisteren de wedstrijd gezien tussen uh, AZ en Twente? Korte samenvatting. Ja. Is je daarin opgevallen dat het anders ging? Nee, maar goed, als je gaat vragen, werkt het al? Je zult een, een, een termijn van drie, vier maanden moeten, moeten afwachten... om te zien of het daadwerkelijk gaat, gaat werken. Ik ga niet naar elke wedstrijd zeggen, het werkt wel of het werkt niet. Formeel gaat het van kracht na de winterstop. En ik ben voornemens om het na, na het einde van de competitie te evalueren... om te kijken waar we staan. Ja, maar je verwacht eigenlijk dat na dat verschrikkelijke incident met die gentsruchten... het in het begin juist werkt. Ja. Maar ja, dat zag je vorige week natuurlijk al. Dan hadden, denk ik, een heel indrukwekkend weekend daarvoor... met de minuut stilte en een aantal goede acties. En een week later ja. moet je toch in een aantal gevallen constateren... dat mensen het alweer vergeten zijn. En ja, in alle eerlijkheid, dat baart me ook wel zorgen. Dus, ja. het, dus het kern is dat je het stringent toepast. Ja. En daar, daar kan jij verder niks aan doen. Maar daar heb, daar heb ik mijn bedenkingen bij. Nou, het, het, het, het, het, het, het zal de, de, de, de weg van de Lange ademmoederton. Ja. Je moet het mensen tussen de oren krijgen. En um, wat voorkomen moet worden... is dat, dat we over zes, zeven weken dezelfde discussie hebben. Nee, maar ik bedoel dat scheidsrechters het stringent toepassen ja. en zo. Ja, maar goed, dat, coaches die, die zullen die richtlijn ook absoluut mee gaan krijgen. Wordt Utrecht-Ajax, ook al wordt het na de winterstop pas uh, echt uh, toegepast... is dan de afspraak, wordt Utrecht-Ajax een soort testcase? Aanstaande zondag bedoel je? Ja. Nee. nee? nee. Die valt nog onder de oude gedragsregels. Nee, maar kijk, utrecht Ajax is, is in die zin een, een testcase... dat dat natuurlijk verschrikkelijk mis is gegaan tijdens de bekerwedstrijd. En uh, dat, uh, uh, dat Utrecht een voorwaardelijke sanctie boven het hoofd hangt... van een wedstrijd zonder, uh, zonder publiek, als het weer misgaat. Nou goed, wat ik begrepen heb van onze mensen... is in ieder geval dat Utrecht er nu alles aan heeft gedaan om, om dat te voorkomen. En uh, nou, we zitten dicht tegen kerst aan, dus ik reken op een stukje gezond verstand. Bij deze. Ik denk dat de boodschap er is aangekomen in, uh, in Utrecht. Want ze hebben volgens mij ook nog een voorwaardelijke straf... Uh, boven uh, de Galgewaard hangen, volgens mij. Ja. Eén, één straf, één wedstrijd, Eén wedstrijd voor de periode. Voorwaardelijk. Ja, ja. We gaan het afronden. We hebben nog uh, een kleine anderhalve minuut... waarin ik ook nog de uitslagen uit de Serie Premier League uh, wil meegeven aan de luisteraars. Ik wil even weten, uh, wat ga jij doen, Willem Vissers? Ik ga ik nu in de auto zitten en dan ga ik naar NAC-PSV. Geen straf, kan ik me zo voorstellen. Nee, leuk. Kwart ja. van negen. Uh, ja, Wordt PSV winterkampioen of niet? Bert van Oostveen. Wat ga je doen komend weekend? Ik ga op vakantie. Zo, wintersport of zon? Ik ga uh, met wintersport. Goed, veel plezier. Dank je wel. in doe het Zietland doe ik zondags doe ik nooit wat. Doe nooit wat. Uh, Oké. Okay. <laughs> Goed, nou, fijne kerstdagen voor zover van toepassing. Ik denk het wel. Ik uh, dank jullie allen voor jullie uh, bereidwilligheid om hier te komen... en alle antwoorden die zijn gegeven. Uh, ik geef even... De antwoorden op de uitslagen van de Serie A. Inter tegen Genua 1-1, Sampdoria Lazio 0-1, Torino Chievo 2-0... Bologna tegen Parma werd 1-2, Atalanta tegen Udinese 1-1... Palermo Fiorentina 0-3, siena Napoli 0-2... en koploper Juventus won gisteravond al met 3-1 bij Cagliari. Juventus heeft de 44 uit 18, Lazio 36, Fiorentina 35 en Inter 35. In de Premier League... Wing Athletic Arsenal 0-1, Newcastle, Queens 1-0... Tottenham Hotspur, Stoke 0-0, West Ham United, Everton 1-2... Manchester City, Reading 1-0, Southampton, Sunderland 0-1... West Bromwich Albion tegen Norwich City 2-1... United aan de kop met 42 uit 17... en daarachter Manchester City met 39 uit 18. Zometeen Ronald Boot hier met uh, Heerenveen, Vitesse... Den Haag tegen NSC, Heracles tegen Pexwolle en dus NAC Breda tegen PSV. Ik wens je nog een heel fijne avond. Goeie Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. Herenveen Vitesse. Voorde en een doelpunt bij de tweede paal. Herakles Peckzwolle. Moet nu gaan schieten over de geven. Hij probeert hem te plaatsen in de wereld. ADO NEC. Voorzet, ja. Dit was een hele fraaie aanval. En om kwart voor 9, NAC PSV. Laag, het wordt hier gestopt. Perfecte redding. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1.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 Dit is Radio 1.